Het met het NOS-journaal. het partijcongres van de Chinese Communistische Partij... is Xi Jinping herkozen als partijvoorzitter voor een derde termijn. De president verstevigt daarmee zijn machtspositie. Xi had de regels aangepast zodat hij een derde termijn kon krijgen. In de nieuwe leiding zitten allemaal vertrouwde gezichten... zei Xi tegen het partijcongres. Hij zei ook dat zijn land niet het isolement zoekt. China kan niet zonder de wereld en de wereld kan niet zonder China die benadrukte dat 40 jaar van hervorming hebben geleid tot twee wonderen... een snelle economische groei en sociale stabiliteit op de lange termijn. Oud-premier Johnson heeft gisteravond gesprekken gevoerd... met zijn conservatieve partijgenoot Richie Sunak over de opvolging van Liz Truss... meldde Britse media. Deze week kiezen de conservatieven een nieuwe partijleider die meteen ook premier wordt. Johnson en Soenek zouden door het overleg een schurende machtsstrijd willen voorkomen. Soenek lijkt tot nu toe de beste papieren te hebben. Rond 120 parlementsleden hebben zich al publiekelijk voor hem uitgesproken. Johnson krijgt openlijk minder steun, hoewel aannemers bezweren dat hij de benodigde 100 parlementsleden binnen heeft om aan de leiderschapsverkiezing te kunnen meedoen. Rusland heeft vannacht weer luchtaanvallen uitgevoerd op burgerdoelen in Oekraïne, meldt president Zelensky. Doelwit waren opnieuw energievoorzieningen zeker anderhalf miljoen mensen zouden inmiddels zonder stroom zitten. Zelensky heeft de inwoners opnieuw gevraagd zuinig te zijn met elektriciteit. Hij zei verder dat de luchtafweer steeds beter werkt tegen de inkomende raketten... mede dankzij de westerse steun. Het weer, eerst nog even zon, daarna bewolking... en vanmiddag trekt het gebied met buige regen vanuit het zuidwesten het land binnen... en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANIB.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 Gekleed in rips, pike in rips, pike in rips, pikee in een japon, van rips, pike, van rons, van rips, pike.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 de volgende formatie zijn de Gezona's. Dat was de naam van een zangduo uit de omgeving van Amsterdam. We uit Ria Bronkors Verwij en uh, Tilly Bibbe Konen. Ze leerden elkaar kennen als collega's bij, de, bij het modebedrijf Gerson. Dat zat in, uh, toen de tijd in de Kalverstraat. En besloten samen op te treden voor een personeelsfeestje. Het Polski. Daar vielen ze op en ontstond een, uh, ontstond een succesvol muziekduo. Ze gingen optreden met het orkest van Boyd Bachman. En ze bestonden, uit het duo van, uh, ze bestonden als duo tussen 1933. Tot en met uh, begin 1959. Dan ook een groot succes in België. Daarna gingen ze verder als de Kittens. En brachten nog een single uit. Johnny, ben je boos? En een klein liedje. In 1960 ruiste je naar Limburg. En werd het duo beëindigd. U hoort ze nu de gezona's met... En jij bent jij. Ik hou van jou om... 100.000 redenen. Ik hou van jou om...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 Jouw liefde staat de zanne voor mij. Ik hou van jou om honderdduizend reden. Ik hou van jou omdat dat je jij bent jij. Ik hou van jou, want jij. Mamie Mami is. Dan zegt hij, bijvoorbeeld.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 alleen zo snel voorbij, dat kan het leven maar eenmaal geven, want iedere lente heeft maar een maand mee, nooit je ontwaren, later jaren, dat je aan die talen gaat.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 Ik Gekookt, geregeld eten, maar nooit geen pap of havermout, dat heb ik thuis gegeten. Bina je leeft, dat sla ik zo. Is een plezier uit mijn leven van de allerhoogste graad.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 I don't stand like you Waarom staat het zo scheef, dat torentje van Pisa? Vroeg het pa die dag na, stelde toen die vraag aan na. Waarom staat het zo scheef, dat torentje van Pisa? Maar dat na, maar wel dra, vroeg zij het papa. Die wist het niet en vroeg het aan de buurman. De buurman. Zo ging dat door van vroeg tot laat. En nu zingt iedereen op straat. Waarom staat het zo scheef?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 Dat torentje van Pisa. Ik had graag het liefst vandaag nog antwoord op die vraag. Broek het jam, broek het pif, vroeg het niks, het, liefst, vroeg het kreet, maar niemand die het weet. U hoort de muziek van. Uh...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 Op de lokale omroep CFM Zandvoort. Hoedje zout en Nee, nou maak mij een hoedje en ze zei: hoedje. Hou in het leven, een lach om je man. Dus snap ik die het harde en verover alle aarde, maar een hoedje nooit op mijn kop. Op, een jump en we jump en we jump. af van de riet, zo gui af van de riet, zo loop ik van de riet, zo gui af van af van de hand, want als af van de van je door het een hoedje op en hoedje af en hoedje op en hoedje af. Tot ziens mijn spebraam en mijn neer, En dat dan wol je de keer. En hoedje op en hoedje af en hoedje op en hoedje af. En hoedje op en hoedje af en hoedje op en hoedje af. Goeie dag, mijnware de heer. Je ziek? "Wat denk je van het weer te zien naar uit?"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 La da, la la la la la la da, la Da la la la la da, la la la la la la la la la da, la la da la la da, la la da, la la la la la la la la la de la de la la de la la la la de la la la lichter de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 Voorhallig een rat geboren, want loen naar raad niet horen. En de politierichter zei: Loen, je wordt steeds slechter. Als je je leven niet beter kan, krijg je een mooie streep pakje aan. En de boeien sloten dichter om loedelaar je lichter. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, ba bum, bum, bum, bum, bum, bum, ba bum, bum, bum, bum, bum, bum, da bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, ho bum, dee bum, bum, bum, bum, dee bum, bum, bum, bum, bum, dee bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, Mama try to dive on me la la la la la la la la la la la la la la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 beheerst zo vaak het plek wanneer je voor een cent geboren bent dan word je nooit een haaltje dan eet je geen speersje in een zieke tent maar thuis een biertje met een praatje. als dat zo is word dan geen slagrijn maar denk, ach m'n leven heeft zo moe te zijn als voor een geboren bent, dan word je nooit een wekje. Geluk op de aarde is niet eerlijk verdeeld.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 Zingt Marta's een biertje met een praat Als dat zo is, wordt dan geen zagerij? Marta.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 Waar is mijn jas? Waar is mijn pijp met tabak en mijn mijn Waar is mijn sjaal? Waar is mijn kraat? Waarom is zo'n suspunt? Nood is aan de kant. Want elke keer mis ik mijn spullen. Omdat de geil te hebben de buurvrouw staat te praten. Waar is mijn noot, Waar is mijn jas?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 I In elk geweld het is uitgelekt, daar werd ontdekt het spook was Vela zelf. Het spook was stiekem om de hoek, een spook gekleed in spijkerbroek. De meisjes, blank of zwart, ontstelen wij het hart. Het is overal hetzelfde, vuil, de, ja, wel, jawel, heer kapitein. Jawel, heer kapitein.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 is de liefde der matrozen, waar de meisjes zijn is fijn voor de matrozen de kapitein. Same is pain for the the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 Fijne zondag en tot ziens! Maar open! Wij zijn er klaar op, we een een zijn er zijn klaar op, klaar open, we zijn er klaar zijn Спасибо. Dan ben geen dit Zij had meteen mijn volle sympathie. Ik was helemaal door dollar. Ze zijn nu mijn manel. Ik dacht wel, wel, die Nel die is het wel. Wij dronken later samen één boren. Ik was helemaal door dollar. De eerste tijd moest ik steeds maar aan haar denken. En als het kon.